De anderhalve meter regel moet weer terugkomen. Dat wil voorzitter Bruls van het Veiligheidsberaad. Helaas op dit moment vind ik dat we de volksgezondheid in zijn algemeenheid zwaarder moeten laten wegen. Dan alleen maar blijven respecteren wat iedere individueel ervan vindt. Dat kunnen we ons volgens mij niet permitteren. Bruls vindt ook dat werkgevers personeel naar een coronabewijs moeten kunnen vragen. Morgen komt het Veiligheidsberaad weer bij elkaar. De 25 burgemeesters uit de raad buigen zich dan over de maatregelen waarmee het kabinet... Naar buiten wil komen. In de Rotterdamse haven is een enorme lading cocaïne onderschept. Tijdens een controle vond de douane gisteravond ruim 4100 kilo kook met een straatwaarde van ruim 313 miljoen euro. Het is de grootste vangst van de afgelopen jaren in de haven. De drugs waren verstopt in twee containers geladen met soja. De hele wereld kijkt de komende twee weken naar Glasgow. Vanmiddag is daar de klimaattop begonnen. Ook Eurocommissaris Timmermans is daarbij. Hij zegt dat ook Nederland nog stappen moet zetten voor een beter klimaat. Maar heeft wel vertrouwen in dat dat gaat gebeuren, zei hij bij Buitenhof. Men zegt wel eens, uh, God schiep de aarde, maar de Hollanders hebben Nederland gemaakt. Wij weten hoe we om moeten gaan met uh, heel ingewikkelde natuurlijke omstandigheden. Daar krijgen we nu weer mee te maken. Laten we eens zien aan de wereld dat we dat kunnen. Ik zou dat een enorme uitdaging vinden. En bovendien Economisch bijzonder interessant. Want de eerste die de goede kant op gaat, zal ook als eerste van die nieuwe economie gaan profiteren. En klanten van T-Mobile krijgen sms'jes waarin ze welkom worden geheten in het buitenland. Terwijl ze nog gewoon in Nederland zijn. Volgens het telecombedrijf gaat het om oude welkomstberichtjes uit onder meer België, Finland en Duitsland. En kunnen klanten de berichten gewoon negeren. De verkeerde sms'jes zouden het gevolg zijn van een netwerkonderhoud. Het weer, de trekken stevige buien over het land, kans op zware windstoten. Later vanavond wordt het weer droger. Morgen vooral langs zeebuien en met 12 graden een stuk frisser dan vandaag. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Er is een ongeluk gebeurd op de A9, Amstelveen, richting Alkmaar. Tussen knopen Rotterpottenplein en Beverwijk is de vertraging 10 minuten, 1 rijstrook is dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zin in Zandvoort. Zandvoort yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu Zandvoort op zondag.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 Maar één keer per jaar Halloween, hè? En dat hoor je ook op de radio. De Zandvoortse Radio met de Coast Town. Dat was de singel van de specials. Zo dadelijk de Pit Reports, reports. Now, maar eerst nog even deze van Curtis Flow En de Breaks.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 Lost your job! Say.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 ZFN wordt iedere ouwe ouwe platina. <tript>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 811-3420. 088-811-3420. Maar kijk ook even op de website. www.dierenthuiskermeland.nl Want ook Bassie verdient een thuis. Dankjewel Albert-Jan. Hadden we de eindstand van die, die ene wedstrijd trouwens al doorgegeven. Uh, NEC tegen FC Groningen. Geef me even één seconde, dan zal ik je die geven. Ja, en dan, ik dan niet... luister ik even naar dit geweldig muziekje. Nou ja. Ik heb ja, al... heb je hem? Eindstand NEC FC Groningen. Ja. 3.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 Oh, They... was uh, Sting en een Englishman in New York. Ja, ik zie je in één keer heel verschrikt kijken, maar dat kan natuurlijk ook wel kloppen, want dat is uh, Halloween. Maar heb jij nog uh, nieuws? Dus nou, je even... bent onder meer ook keer afstanden aan het kijken natuurlijk ja, ja, ja. en dergelijke? Ja, ja, ik kan geen drie, drie dingen tegelijk Nee, oké, te oké. Okay, okay. Maar goed, uh, ik heb nog drie, uh, Of we dat straks na het gedicht, nog drie uh, evenementen die ik nog eventjes... Uh, nee, doe ze nu maar even.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 ...van Kim Wilds en the, the Four Letter Words. We zitten in Halloween 21, Albert uh, Het zit er alweer bijna al op, hoor. Dus uh, wees niet getreurd. En maar, heb je het overleefd uh, allemaal weer vandaag? Ja, maar heb je, de, je, je vriendin heeft gewonnen, hè? Ja, mooi, NK hè? Mooi. Ja, Utah Leerdam. Ja, hartstikke leuk. In ieder geval, uh, de, die afstanden, die is nou NK...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 En jij, wat heb jij dan? Oh, jij had... ja, uitgesneden pompoenen. Uitgesneden pompoenen voor voor van, wie heeft dat, dat geweest. Ja, dat is John uit uh, België. John, Leuk. hartstikke Dank, bedankt. Dankjewel, dankjewel. Top. Dus, nou, we gaan nog... Uh, nee, nee, we gaan nog geen plaat meer draaien. Heb je nog wat uh, te melden? We moeten even zendtijd volmaken. Nee, nee, klopt. Wil je top. nog een plaat hebben? Volgende week... Ja, ik wil nog een plaat hebben. Oh, je wil nee, nog... Nee, nee, nee, nee, niet, nee. geen nee, plaat, nee, Volgende week, zaterdag, zijn we er weer. Tussen 2 en 5. Wat gaan we dan doen? Tij hoor. Nou ja, dan hoor, geitje. Zijn tijd vullen. Dat weekend hebben we dan weer de, de, de Grand Prix in Mexico. Oh, dan gaan we naar Mexico. Dan gaan we heb naar je Me al zo'n zo zo zo zo ding voor op je hoofd? Sombrero? Ja, sombrero. Ja, nee, die heb ik niet. Ik heb wel zo'n masker. Maar daar, daar vieren ze Halloween in ja, een week later. Nou ja, ja, precies. <laughs> Heel goed. Heel goed ja, volgende week Mexico. Max gaat weer winnen. De spanning stijgt.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 Echt een, ja, maar wat dat betreft, omdat er gisteren al zoveel uh, wedstrijden zijn verspeeld... is dit voor vandaag een karig, uh, karig uh, gebeuren. We gaan dus uh, even kijken. 8 uh, uh, uur Ahead Eagles tegen Fortuna Sittard. FC Utrecht is 9 uh, minuten bezig. Die hebben ontvangen Willem II. En dan hebben we hebben ook nog RKC uh, Waalwijk ontvangt SC Kambuur. Die zit allemaal in de tiende minuut.